8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Koten, bij Werk Bij Duursteden, is de politie bezig met de identificatie van de twee lichamen. die vanmiddag zijn gevonden. De vindplaats ligt zo'n 10 kilometer van de plek waar de vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian is gevonden. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Koten. Matthijs, wat gebeurt er op dit moment? We kunnen het niet zien. Dat speelt zich af achter de zwarte schermen van de hekken die daar zijn geplaatst op dat weggetje. In een witte tent op 150 meter afstand van de plek waar ik sta, is de politie daar bezig. We weten wel waar ze mee bezig zijn. Het gaat niet alleen om het bergen van de twee lichamen die zijn gevonden door een voorbijganger vanmiddag om half drie. Ze moeten ook geïdentificeerd worden. Natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Maar dat is nog niet alles. Ook alle mogelijke sporen in de omgeving moeten worden gevonden als die er zijn en worden veiliggesteld. Dus een heel grootschalig politieonderzoek. Blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid politie, mensen, auto's, materieel dat hier naartoe is gekomen de afgelopen uren. Er zijn heel veel mensen daar bezig op dat weggetje op ongeveer 150 meter afstand hier van de plek waar ik sta. En de politie heeft ook een, een oproep gedaan aan mensen om niet naar het gebied te komen. Wordt daar gehoor aan gegeven? Nou, op deze plek waar ik ben, daar kun je niet meer komen als belangstellende, als ramptoerist, eh, om dat zomaar te noemen. Want dat is helemaal afgezet, de verre omtrek van de vindplaats. Ook aan de andere kant van het eh, Amsterdam Rijnkanaal, daar kom je niet meer in de buurt. Zelfs de pleziervaart mag niet meer over het water daar in de buurt komen van, de grote politie, van het grote politieonderzoek. Alleen de beroepsvaart mag er nog maar langs. Dus mensen kunnen hier niet meer komen, ze worden ook tegengehouden. Er zijn blokkades op de landweggetjes hier naartoe. Um, uh, je kan er niet meer komen en de mensen die er nog zijn... dat zijn dus uh, omwonenden of mensen die hier al veel eerder waren. Zoals de meneer die ik uh, zojuist sprak... die uh, hier op zijn fiets naartoe is gekomen een paar uur geleden... toen hij hoorde van de vondst de van de Twee Lichamen. Meneer, die het plekje goed kent. Ik kom er vaak langs, ja. ja. ja het is een, een, een weg die uh, geasfalteerd is. en Die loopt dan door tot waar nu dat tentje staat... Dat is ongeveer een, denk, 50 meter voordat de bocht begint. Dan krijg je een verharde klinkerweg. en Die loopt langs het uh, Amsterdam Rijnkanaal. En daar, daarnaast ligt ook nog een slootje. En daar zit ik, daar zit ik in de zomer zit ik daar heel vaak te vissen. Je ja. dus, uh... u er de afgelopen week ook nog geweest? Nee, ik ben er de afgelopen week niet geweest. Maar komt daar veel verkeer langs? Er komt nog wel aardig wat verkeer langs. Het uit. is geen doorgaande dit, weg. Het is, het is een sluipweg. Ik ben hier vorige week nog langsgekomen met de auto. Maar ja, dan let je, ja, dan let je niet op zoiets natuurlijk. Was u aan het opletten, gezien het ja, feit dat het ja, hier in de omgeving... Als je, ja, als je aan het fietsen bent en zo, dan, dan let je daar wel op... op ja, op bepaalde dingen die je misschien toch tegenkomt. Omdat je er toch ook wel twee en een half week op let. Ik heb zelfs zeven kleinkinderen. En uh, als je dan toch zoiets hoort, dan uh, leef je daar toch wel mee mee, ja. En nu staat je hier nu vanavond te kijken met uh, vele anderen. Terwijl de politie zegt, kom vooral niet naar Koten. Ja, ja, ja, maar... Ik was al onderweg en toen hoorde ik het van mijn dochter dat het deze kant uit was. Want ik was op, op, uh, op weg naar de moestuin. Ja. Dus, Hij hoeft uh, zich niet te verontschuldigen, nee, nee, nee. maar ik kan me voorstellen, het voelt misschien een beetje vreemd of, of gek of akelig om hier te staan. Ja, het voelt wel akelig, ja. Maar je wil dan ook eigenlijk wel weten of dat er eigenlijk eindelijk een eind komt dan, natuurlijk, aan die zoektocht. Zeker ook voor de moeder. Dus uh, dat is dan het verschrikkelijkste waar je mee kan maken natuurlijk, hè. Dus, ja. Ja, Matthijs, die meneer zegt het al. De moeder, zij leeft natuurlijk het meest in onzekerheid. Iedereen wil het weten, maar voor haar is dit helemaal heftig. Weet jij of er al contact is geweest met de politie en de moeder? Tussen ja, de politie Ja, zeker de politie heeft contact met haar gezocht om haar op de hoogte te stellen van de vondst van twee lichamen. Uh, meer details weten we er niet over. Goed, dat is het bericht dat verder ook uh, aan iedereen bekend is gemaakt toen de politie om uh, kwart over vijf twitterde dat er twee lichamen gevonden zijn. Ze hebben contact met haar uiteraard. Of zij ook een rol zal hebben bij de identificatie hier of op een andere plek, dat kon de politie die wij hier even konden spreken niet zeggen. wilde verder niks kwijt over de procedure, hoe die er precies uitziet. En kon ook geen enkele inschatting geven over hoe lang dat zal duren. Ik vertelde al, het gaat niet Alleen om de berging en identificatie. Het is een heel grootschalig onderzoek. Uh, dat kan nog wel uren duren, maar hoe lang, dat uh, kon de politie ons niet vertellen. Dankjewel, verslaggever. Matthijs van der Wiel uit vanuit Koten. En als wij meer horen, meer weten, dan melden we ons direct op deze zender. Radio 1. Justitie spreekt tegen dat een Chinese asielzoeker... in een detentiecentrum in Rotterdam is mishandeld... en tegen zijn zin in een isoleercel is geplaatst. Directeur Hennephof van de dienst Justitiële Inrichtingen... ontkende tegenover de NOS ook dat er een oproer is geweest in het centrum... en dat mensen toen in een isoleercel zijn gezet. Hennephof zei dat de man uit Guinea op eigen verzoek in een isoleercel zit. En gaf daar volgens justitie de voorkeur aan boven een normale cel.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 Dan het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het Zuid-Limburg vallen enkele buien in het noordwesten... en westen kan motregen vallen. Morgen overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 15 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het nog kouder. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Dry Opera van Kurt Weill op 22 mei.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Ja, de een kan eindeloos doorschransen en hij blijft maar slank... en de ander komt al aan door alleen naar eten te kijken. Oneerlijk natuurlijk. Het verschil zou wel eens kunnen zitten in darmbacteriën. Zou je dan ook kunnen afvallen door een bacteriedrankje? Nou, Bij muizen lijkt het alvast te werken. We krijgen elke dag giftige stoffen binnen. In heel kleine concentraties natuurlijk, als het goed is althans. Maar toch, zelfs die kleine concentraties kunnen al gevolgen hebben. Ook op de vraag hoe dik je wordt en waarvan. Verder gaan we graven naar prehistorische koningsgraven. En we gaan kijken onder de grasmat van Paleis Hoesdijk. En we horen dat mensen steeds dommer worden. De kleinste druppel ooit is gevonden. En waarom leven vrouwen langer? Kortom, heel veel wetenschap. Eerst maar eens duidelijk krijgen wat wetenschap is. Nee, nee, nee, nee. Hoef je voor mij niet. Uh... Nee, dankjewel. Wat wetenschap is? hele moeilijke vraag. Ja, voor, voor mij zitten we uh, altijd op school uh, met de experimenten de explosies en zo. Um, een universiteit of zo. Denk aan homoseksualiteit, wat wetenschappelijk bewezen is dat het niet een keuze is, maar dat het al in je zit. Het kan in de medici zijn, het kan uh, in de muziekwereld zijn. Uh, ja, wat is wetenschap? Technologische dingen, zoals de ik denk aan wetenschap. Dingen die, die mij ook een beetje boven de pet gaan. Wat wetenschap. Nou, ik beloof u dat we ook dingen hebben... die, uh, die mijzelf ook volledig boven de pet uh, zullen gaan in het uh, komend uur. We gaan beginnen met uh, overgewicht. Want je hebt overgewicht, je hebt alles geprobeerd om af te vallen... en niks heeft geholpen. Nou, misschien is er wel uh, hoop... Want onderzoekers melden deze week in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences... dat ze dikke muizen hebben laten afvallen door hun een bacterie te voeren. Een van de onderzoekers is hier, Clara Belzer, Hartelijk uh, welkom. Hoi. Ja, laten we eens beginnen met, met de bacteriën die wij elke dag met ons, ons meetorsen torsen... Uh, in onze darmen en in, in onze, in onze maag en in ons lichaam. Hoeveel, hoeveel soorten bacteriën heeft een mens bij zich eigenlijk? Um, nou, een mens heeft... Uh, uh... Tien keer meer bacteriën draagt hij bij zich dan dat die cellen van zichzelf heeft. Dus uh, in één gram fecaal materiaal zitten tien tot de twaalfde bacteriën. En die zijn met ongeveer duizend verschillende soorten. En de bacteriën die we in onze darmen bij ons dragen, noemen we onze microbiota. Tien tot de twaalfde? dat moet ik, moet ik meteen even nadenken. Maar dat is, uh, dat, dat is echt ongelooflijk veel. Ja. Dat, want ik heb wel eens gehoord dat je, dat je in ieder geval al meer bacteriën met je mee torst dan er, dat er dieren op aarde leven. Ik weet niet of die vergelijking klopt. Ja, ik denk dat dat wel. Ik heb die vergelijking niet gehoord, maar dat zou wel kunnen kloppen. Ja. En we dragen natuurlijk niet alleen bacteriën bij ons in onze darmen, maar ook op onze huid, in onze mond, rond onze tanden. Ja, eigenlijk zijn we lopende bacteriële bacteriën. En dat is helemaal niet vervelend, want dat helpt ons functioneren. Heeft iedereen een andere uh, samenstelling als het over bacteriën gaat? Um, ja, je kunt een persoon identificeren aan de uh, bacteriën die, die bij zich draagt. Dus je kunt een soort uh, vingerafdruk maken van de bacteriën die, die een persoon bij zich draagt. Maar tegelijkertijd hebben mensen weer een uh, uh, bacteriën die heel erg bij mensen passen. Dus wanneer je... Uh, een mens en een ander dier zou vergelijken... dan kun je de mensen er ook wel weer uitpikken... aan de hand van welke bacteriën zich op en in de mens bevinden. Maar het is in, uh, zo scheer bij iedereen anders... dat, dat stel dat iemand uh, wat fecaliën ergens prongelijk heeft achter, achtergelaten... dat je dan uh, via forensisch onderzoek zou kunnen achterhalen... wie dat heeft gedaan. Ja, ja wie, dat klopt. Wie, er, uh, wie er op het tapijt ja, heeft zitten. En ja. familieleden hebben een meer gelijke microbiota... en tweelingen hebben nog meer gelijke microbiota... Nou, nou, wordt al heel lang gezegd dat uh, de mate waarin wij uh, aankomen of afvallen... dat dat te maken heeft met bacteriën. Maar als, het, als er zoveel soorten bacteriën zijn en al zoveel individuen, hoe kom je er dan ooit achter welke bacterie welk effect heeft? Ja, dat is heel moeilijk. En um, de microbiologen die werken aan microbiota-onderzoek... die kijken ook eigenlijk naar de microbiota-samenstelling. Uh, uh, dus al die ba duizend bacteriën samen en in welke de verschillende soorten daarin zitten. Dus soms heb je een beetje meer van de een en wat minder van de ander of andersom. En die, hoe, hoe verhouden die duizend soorten zich snel? En wat, of dat dan bepalend is van uh, uh, of je in een goede samenleving bent met jouw microbiota of niet? Je kan dus niet zeggen, van nou ja, één bacterie. Het gaat eigenlijk veel meer om, om het ja, totaal der ja, bacteriën. Ja, tenzij je een, een uh, pathogene infectie hebt, hè, een EHEC of diarree door, door een E. coli, dan wel. Dan weet je, nou, die ziekte wordt veroorzaakt door een pathogeen. Maar uh, ziekte zoals IBD, ziekte van Crohn, dan zien we een correlatie tussen een veranderende uh, samenstelling en het, de aanwezigheid van een bepaalde ziekte, maar we weten niet welke bacteriën nou ook daadwerkelijk een effect hebben op, ja, op de mens en op, op ja, de ziekteontwikkeling. Hoe komt de mens aan zijn bacteriën? Want als iedereen een andere samenstelling heeft... Waar, waar hebben die dan opgedaan en hoe kan het dat de, de een andere bacterie heeft dan de ander? Ja, nou, de allereerste moment waarop een mens zijn bacteriën uh, krijgt, is het geboorte. Je wordt, uh, in, in de baarmoeder ben je steriel, bacterievrij... En het moment van de geboorte, dat noemen wij een, een grote fecale transplantatie. Je uh, gaat door het geboortekanaal van de moeder. En daar krijg je je broodnodige bacteriën eigenlijk al gelijk mee. En vervolgens heb je je broertjes, je zusjes en de huid van de moeder tijdens de borstvoeding. Waar ook weer bacteriën eigenlijk hè, je gevoerd worden. Waarbij je gekoloniseerd of soms zeggen we ook wel gecontamineerd wordt. Dus, dus in, dat, in dat geboortekanaal, daar schraap jij als het ware een hele stroom bacteriën met je mee. En die, die krijg je dan op alle mogelijke manieren binnen. Dan, dan word je geboren, navelstreng doorgeknipt, ouders blij, kind huilen. En dan vervolgens gaat dat in jouw lichaam werken. Precies. Dan moet die symbiose, dus die goede samenwerking tussen hè, het kind en de bacteriepopulatie, moet zich gaan, uh, gaan vormen. En daar komen natuurlijk weer een hele hoop uh, factoren, externe factoren bij kijken... of dit gaat lukken of niet. En een van die factoren is uh, antibiotica gebruik. Want hè, zodra een kindje een infectie krijgt, worden er antibiotica toegediend... waarmee je sommige bacteriën eigenlijk weer uitroeit. Um, als een kindje niet met, uh, op de natuurlijke manier geboren wordt... maar met een keizersnede, dan mist hij dus eigenlijk al... Uh, hè, die eerste uh, aanraking met de bacteriën uit het geboortekanaal... En een andere factor is de borstvoeding. Want in de moedermelk zitten factoren die stimulerend zijn voor bepaalde bacteriën. En die moedermelk is afgestemd op de bacterie die de moeder eigenlijk bij zich droeg. Dus daarmee geeft ze eigenlijk bacteriën mee aan het kind. En vervolgens stimuleert ze de, die bacteriën nog eens. En er zitten immuunstoffen in die juist ervoor zorgen dat de niet goede bacteriën ook uh, geen kans krijgen. Kortom, borstvoeding is, is goed. Voor je microbiota lijkt het goed te zijn. Dan nu deze ene bacterie waarvan van de muis uh, zo is afgevallen. Uh, de Akkermansia. Wat, wat is de, de, de, de goede naam? Hoe, ja, Akkermansia mucinifila. En mucinifil is uh, mucuslievend, slijmlievend. Slijmlievende Akkermansia ja. uh, bacterie. Die, die hebben jullie toegevoegd aan, aan muizen. Hoe ging dat onderzoek? Hoe, hoe ging het precies? Ja, um, om bij het begin te beginnen, bij de Universiteit van Wageningen... op het Laboratorium van Microbiologie van Willem de Vos... is deze bacterie ontdekt in 2004. En hij is ontdekt omdat we uh, een bacterie uh, uh, lieten groeien op slijm. En de meeste bacteriën in de darm, die eten eigenlijk uh, het voedsel wat wij eten... en dan juist het gedeelte wat wij zelf niet kunnen afbreken. Daar hebben we die bacteriën voor, die doen dat. Maar deze bacterie, Akkermansia mucinifida, die eet dus slijm. Uh, en hij bevindt zich dus ook in de slijmlaag van onze darmwand. Uh, vervolgens uh, zagen we dat er een negatieve correlatie was tussen de aanwezigheid van deze bacterie en het hebben van een gastrointestinale ziekte. En dat ging, gaat best wel breed, zowel bij um, ziekte van Crohn um, uh, en andere ziekten, maar ook obesitas, zag je dat deze bacterie eigenlijk afwezig was. Toen hebben we in um, samenwerking met de Universiteit van Leuven... met Patrice Carnie en zijn groep... hebben we toen eigenlijk de krachten gebundeld van... zij zijn experts op het gebied van uh, metabole profielen... met syndroom, diabetes, obesitas... van zou het, ja, zou het eigenlijk uh, het terugbrengen van deze bacterie... aan een microbiota waar deze bacterie niet meer in zit, zou het een effect hebben op het metabool profiel van de gastheer? Uh, en wat we vervolgens gedaan hebben dus is... Muizen hebben een vetrijk dieet gevoerd. Dat noemen we ook wel het dieet. Om Want, hem lekker dik te maken, dat je ja, goede, dikke muizen hoog hebt. Hoog in eiwitten, hoog in vetten. En die muizen die worden dan dik. Die, uh, en wanneer ze erg dik worden, ontwikkelen ze ook bezitas. En daarbij, uh, zowel bij mensen als muizen, komt uh, ouderdomsdiabetes veel voor. Waardoor je metabole profielen dus uh, zo slecht zijn dat je diabetes ontwikkelt. En dan hebben we muizen met datzelfde dieet dagelijks deze bacteriën toegediend. En wat we zagen was dat uh, ze evenveel bleven eten, maar minder in gewicht toename. En dat de metabole profielen heel erg verbeterden. Waardoor ze dus geen uh, ouderdomsdiabetes meer ontwikkelden. Zou dat dan ook al uh, meteen vertaalbaar zijn naar de mens? Zou je dan ook kunnen zeggen, nou, we moeten zo snel mogelijk een, een Akkermansia drankje ontwikkelen. Zodat uh, mensen wat makkelijker van hun gewicht afkomen? Um, de correlatie is er wel, dus het toenemen in gewicht en het afnemen van deze bacterie is er. Het tegenovergestelde correlatie is er ook mensen met een maagverkleining uh, die daardoor minder eten. Daar zie je deze bacterie weer terugkomen. Um, maar ja, of het een effect gaat hebben, ja. Er was een, een tijdje geleden heel veel te doen over uh, poepplanttransplantatie. Dat, dat je dan iemand die uh, heel makkelijk dik wordt en maar niet van zijn gewicht afkomt... Uh, tijdelijk uh, de fecaliën van iemand anders uh, uh, geeft. Ik weet niet hoe dat precies gaat, maar dat, uh, nou ja, ik geloof het wel. En dat zou dan helpen om af te vallen. Heeft nee, dat hier ook iets mee te maken? Ja, ja nou, dat was eigenlijk ook een van de redenen om één bacterie te testen. Want dit is één van die bacteriën die dan... He, die, die microbiële samenstelling die dus verandert bij obese mensen, die anders is bij obese mensen... Uh, in vergelijking met uh, slanke mensen. Dit is één van die bacteriën in, in, dat, in die microbiële samenstelling. Dus ja, het was natuurlijk ook een wilde gok. Want er waren nog heel veel meer bacteriën die ook afwezig waren... in, in obese microbiota. Maar dit was er één. Dus het, transplan het doel is natuurlijk ook dat niet iedereen een, een fecale transplantatie krijgt... om beter te worden, maar dat we een bacterie of misschien zelfs één component van een bacterie... kunnen gebruiken om een ziekte te verbeteren. Ja, dat, gaat, en dat is natuurlijk ook, ook veel makkelijker toedienen... dan een poeptransplantatie als het gewoon in een drankje zit. Ja, precies. Wat, wat er wel bijgezegd moet worden, vooral in, in, in verband met obesitas... is dat het doel natuurlijk wel is dat mensen hun uh, eetgedrag gaan aanpassen. Uiteraard, en, uiteraard. <laughs> maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk zich uh, ontzettend... naar de sportschool gaan en, en uh, aan krekkers zitten... en uh, en dat soort dingen. En het helpt niet. Dus het zou ontzettend welkom zijn als daar dan wat, wat hulp bij kwam, toch? Ja, ja want het feit is wel dat wanneer je, um, ook vooral bekeken bij muizen... dat de microbiota van obese muizen maakt nog eens meer energie vrij uit je voedsel... dan de microbiota bij slanke mensen en muizen. Dus je hebt een veranderde microbiota doordat je veel uh, hoog energierijk voedsel eet. En vervolgens zorgen die bacteriën ook nog eens dat je daar nog meer energie uit kunt krijgen. Nou, dus, twee vliegen in één klap. Ja. We wachten op het, uh, op het drankje. Uh, veel succes met het verdere onderzoek. Clara Belzer, hartelijk dank. Microbioloog aan de Universiteit van Wageningen. Dankjewel. Wat we vorige week nog niet wisten. Ja, nou, dit wisten we vorige week bijvoorbeeld niet, maar wat we vorige week ook nog niet wisten, is uh, de kleinste druppel ooit. Want wetenschappers in CERN die denken dat ze die per ongeluk gemaakt hebben, dat blijkt uit hun metingen. En die hele kleine druppels, ze bestaan maar heel even, die zijn zo klein als drie protonen en dat is ongeveer 100.000ste van de grootte van een waterstofatoom of 100 miljoen keer kleiner dan een virus. Nou, en uit die metingen blijkt dat deze druppels ontstaan... naar uh, extreme botsingen in de deeltjesversneller. En die materie kan alleen maar bestaan onder hele extreme omstandigheden. En dat zou dus wel eens iets kunnen zeggen... over hoe het eruit moet hebben gezien uh, in het heelal. Kort na de oerknal, enkele seconden daarna. Want ze denken dat dit soort materie, dus een soort uh, plasma... die heel snel uh, weer vergaat, dat dat de materie was... die uh, kort na de oerknal uh, het heelal vormde. Vrouwen leven langer dan mannen, dat was al bekend. Maar dat geldt dus ook voor het immuunsysteem, blijkt uit Japans onderzoek. Onderzoekers vergeleken bloed van mannen en vrouwen van alle leeftijden... en keken naar de hoeveelheid afweercellen, T-cellen en nog andere cellen. En bij de vrouwen blijkt dat met de jaren minder snel af te nemen dan bij mannen. En dat Lijkt ermee te maken hebben dat het vrouwelijk hormoon die, die cellen eh, als het ware beschermt... en ervoor zorgt dat het afweersysteem langer goed blijft. Nou, en waarom is dat belangrijk? Niet alleen om te weten waarom vrouwen langer leven... maar ook omdat de onderzoekers werken aan een methode om aan de hand van de T-cellen in het bloed... te kijken hoe het staat met iemands veroudering. Dus dat je iemands ware leeftijd kunt zien en zien hoe, eh, hoe snel de aftakeling gaat... en hoe lang iemand nog eh, te gaan heeft. Cultuurpessimisten en andere somberaars die roepen het natuurlijk al jaren. De mens wordt met de jaren alleen maar dommer. Nou, een opmerkelijk stuk in het uh, blad Intelligence. Vast een heel uh, slim blad. En dat bevestigt dat, want ze vergelijken onderzoeken naar reactiesnelheid van proefpersonen. En uh, die reactiesnelheid is een van de onderdelen van een traditionele IQ-test. Er gingen maar liefst 14 studies gedaan tussen 1880 en 2004. En die laten een stelselmatige constante afname van de reactiesnelheid zien, zowel bij mannen als bij vrouwen. En de onderzoekers denken dat dat komt omdat intelligente mensen... zich minder snel voortplanten dan minder intelligente mensen. En dat blijkt ook uit andere onderzoeken tussen geboortecijfers en IQ-testen. Die hebben ze dan vergeleken. En ze denken dus dat dat in de loop der jaren toe zal gaan. Dat je een soort evolutie hebt. Omdat domme mensen daar minder lang over nadenken. Die, die nemen gewoon kinderen. En intelligente mensen die toppen zich helemaal kapot. En uh, planten zich dus minder snel uh, voort. Nou ja, het is een beetje speculatief, maar... Uh, de helft van de luisteraars heeft als dit klopt, er toch niks van begrepen. Na menig voetbalmat is het het beroemdste grasveld van Nederland. Het is de voortuin van Paleis Hoesdijk. Archeologen wilden weten wat er onder die voortuin ligt. En ze mochten het onderzoeken niet door de hele boel om te ploegen, maar met modernere methoden. Ivar Schutte is een van die Leidse archeologen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Waarom willen jullie zo graag weten wat er onder de grasmat van Soestijk ligt? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met uh, de herbestemming van het uh, paleis. Um, het paleis is eigendom van de staat en uh, ze gaan het verkopen. En uh, in dat kader uh, wilde men eigenlijk weten op het, van het paleis en het landgoed wat er allemaal aan uh, uh, eigenlijk aanwezig was. Kijk, het is natuurlijk uh, heel lang een soort van uh, beschermd gebied geweest. En het was eigenlijk onbekend bijvoorbeeld hoeveel gebouwen er zijn, maar ook wat voor uh, zeldzame vogels er even leven, uh, leven, maar ook wat er aan de archeologisch erfgoed in, in de grond zit. En omdat uh, je bij de verkoop nou ook niet direct wil dat het een, uh, ja, een, uh, een pizza tent of een casino wordt, uh, is het idee wel om het uh, te herbestemmen met eerbied voor het erfgoed. Dus om die reden wilde men van tevoren alles in kaart brengen. En dan, dan mag je dus uh, nou ja, die hele beroemde tuin onderzoeken... maar je, je mag er niet graven. Hoe doe je dat dan? Met uh, geofysische uh, onderzoekstechnieken. Dat zijn eigenlijk, uh, ja, uh, zoals je al aangaf, non-destructieve onderzoeksmethoden. Dus dan ga je met uh, uh, verschillende methoden... in dit geval grondradar en weerstandsmetingen... ga je kijken of daar iets in de grond zit. Ja, dat zijn uh, apparaten die bijvoorbeeld door elektromagnetische golven... of het uh, meten van verschillen in magnetisme... Uh, ja, uh, grachten of fundamenten en dergelijke die daar nog verscholen gaan, op kunnen sporen en kunnen meten. En hoe ziet dat eruit? Uh, is, is dat lopend? Of rij je dan in een karretje? Of heb je een soort apparaat in je handen? Nou, het verschilt per techniek. Als wij hebben een grondradar gebruikt en dat zit op een kwot. Een en achter een kwot uh, is dan een soort sleetje gemonteerd. En op dit sleetje zit die apparatuur en dan rij je gewoon baantjes over dat grasveld. Um, en verder hebben we weerstandsmeting gedaan. Dat is een soort van rekje aan uh, elektroden zitten. En elke vierkante meter prik je die in de grond. En uh, meet je het verschil in, uh, in weerstand van de bodem. Kan je al iets zeggen over wat jullie hebben gevonden uh, onder de grasmat van Soesdijk? Uh, ja, uh, op hoofdlijnen. Kijk, als je geofysisch onderzoek doet, dan uh, krijg je vrij snel een enorme hoeveelheid data. Bovendien is het zo dat we daar ook grondboringen hebben gezet, al in een eerder stadium... En dat we ook een hoop historische afbeeldingen en prenten hebben van, van hoe het paleis er vroeger uitzag. En uh, we proberen al die data, daar proberen we nu een beetje wijs uit te worden. Um, uit die geofysische onderzoeksdata is in ieder geval duidelijk... er, er zitten daar uh, fundamenten van uh, de dienstvertrekken die er ooit gezeten hebben en van, uh, van grachten. Um, op dat niveau uh, kunnen, kunnen we er nu iets van zeggen. En voor de rest uh, is het uh, rustig de, da de data uit pluizen. Maar ligt er niet nog ergens in de archieven gewoon bouwtekeningen en, en schilderijen van hoe het ooit was? Uh, moet, moet je daarvoor echt in de bodem kijken? Is het niet de snellere manier? Ja, die, uh, um, er zijn niet zozeer bouwtekeningen zoals je uh, die nu hebt uh, van je eigen huis. Uh, maar er zijn natuurlijk wel allerlei prenten en, uh, en tekeningen van uh, hoe het paleis er vroeger uitzag. Uh, en wat nu wel is gebleken, is dat uh, ja, die niet allemaal kloppen. Um, als uh, tekenaars vroeger prenten maakten van, uh, van paleizen en landgoederen, dan namen ze daar toch eigenlijk altijd een zekere artistieke vrijheid uh, in acht. En uh, ja, dat merk je dus ook hier. Um, het is eigenlijk, als je de prenten vergelijkt, is het al zo dat geen twee prenten op elkaar lijken. En nu we de geofysische data ernaast leggen, blijkt het toch weer net eventjes iets anders te zijn. Wat, wat is Hoestijk allemaal geweest? Wanneer is het voor het eerst gebouwd? Wat is er herbouwd? Waar komt het eigenlijk vandaan, dat uh, paleis? Nou, het is oorspronkelijk is het, het, uh, ja, zeg maar het landhuis van uh, de burgemeester van Amsterdam. Uh, Cornelis uh, de Graaf, die liet dat bouwen in 1650. En die heeft het in uh, 1674 heeft het verkocht aan uh, stadhouder Willem III van Oranje. En zo is het in de, in de familie uh, gekomen? Zo is het inderdaad in de familie gekomen, ja. Ja. Veel succes met het verdere onderzoek. Ivar Schutte van arche archeoloog bij uh, bureau Raap, een archeologisch adviesbureau. Hartelijk dank en uh, blijf uh, doorgaan met het onderzoek. Dank je wel. Ja, dank je. Je merkt er bijna niks van, maar we krijgen de hele dag heel veel giftige stoffen binnen. Meer dan we denken en meer dan we zouden willen. En de effecten op onze gezondheid zijn verstrekkend, blijkt uit de oratie van milieutoxicoloog Juliette Lechler. En die zit hier in de studio. Hartelijk welkom. Dank je wel. Wat voor uh, giftige stoffen krijgen we eigenlijk uh, binnen? Waar zitten die in en uh, wat, wat voor stoffen zijn dat? Ja, Dat zijn verschillende stoffen die we binnen ons eten binnenkrijgen. Dus denk aan um, industriële stoffen, uh, de bestrijdingsmiddelen... De stoffen die gebruikt worden um, om kleding te beschermen... vlamvertragers, perfluorverbindingen, uh, maar ook stoffen die, uh, die we in ons plastic gebruiken... Uh, Nanodeeltjes hebben we het ook eerder over gehad. Maar uh, ook stoffen die we inademen in ons lucht. En, uh, en uh, waar we in, in ons stof, in het binnen, binnenhuismilieu ook aan blootgesteld zijn. Dus, dus als je, ja, je zou er bijna paranoïde van worden... van wat je allemaal de hele dag binnenkrijgt op allerlei manieren. Ja, ja, als je nagaat dat er misschien um, meer dan 100.000 verschillende stoffen op de markt zijn... Ja, kun je het inderdaad over duizenden stoffen waar we in ons dagelijks leven aan uh, blootgesteld zijn... Maar de concentraties zijn, als het goed is, natuurlijk heel klein. Ja, als, als het goed is, inderdaad. Want uh, het is de werk van, uh, van de overheid en van de industrie... om te zorgen dat uh, stoffen uh, die alleen bij veilige concentraties uh, op de markt worden gebruikt. Maar goed, niet alles is uh, even goed getest van tevoren. En we weten eigenlijk niet alle eigenschappen van alle stoffen. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen... dat alle stoffen waar we aan blootgesteld zijn eigenlijk uh, geen risico voor onze gezondheid vormen. En dat is meteen ook het moeilijke, want de concentraties die we binnenkrijgen... die zijn absoluut is heel erg klein, maar daardoor wordt het ook heel moeilijk... om te onderzoeken wat het effect is van een heel kleine concentratiestof op een organisme. Dat klopt, dat klopt. Um, maar we kunnen dat wel doen. Uh, we kunnen dat doen met, uh, met proefteeronderzoek. Uh, we kunnen dat doen met uh, celkweek vitro onderzoek in het laboratorium kunnen we eigenlijk naar veel lagere concentraties kijken... dan waar we met klassieke toxicologie tot nu toe hebben gekeken. Dus het kan wel. En we doen oh. het ook. Dus je neemt gewoon een proefdier? Wat voor proefdier? Nou ja, we, we werken met, uh, aan verschillende onderzoeken. Een, een voorbeeld hiervan is een, een grootschalig Europees onderzoek... naar uh, de rol van toxische stoffen in obesitas. En we doen daarmee eigenlijk epidemiologisch onderzoek bij de mens. Kijken we van uh, welke concentraties is de mens aan blootgesteld... Er zijn er effecten bij kinderen. Dus we kunnen natuurlijk geen proeven doen met de mens... maar we kunnen proberen uh, ook te kijken of er associaties zijn. We doen ook laboratoriumonderzoek met proefdieren. Uh, je kunt verschillende proefdiermodellen gebruiken. Muizen gebruiken wij in, in dit onderzoek. We stellen uh, zwangere, vrouw, uh, zwangere vrouwtjes bloot... Uh, aan stoffen via de voeding. Dus het lijkt heel veel op de manier waarop de mens is blootgesteld. En uh, we kijken wat er gebeurt... Met de nakomelingen van deze zwangere muizen. En dan stellen we bij hele lage concentraties bloot. die overeenkomen met waar de mens dagelijks aan blootgesteld is. Want je, je, je krijgt giftige stoffen binnen: um, vlamvertragers in kleding, uh, insecticiden, uh, plastic, uh, all, allemaal ja. uh, rotzooi. Ja. Um, dat heeft een effect op een volwassen mens. maar het heeft ook effect op eventuele ongeborenen die de mens met zich meedraagt. Ja. Dat, dat blijkt dat dat voor de geboorte al schade kan doen. Ja, eigenlijk maak, maak ik me, of een, een, een aantal psychologen... meer zorgen over de vroege ontwikkelingsstadia. De hele jonge, feut, uh, ontwikkelende kind... maken we meer zorgen over dan de volwassenen. Want, want in zo'n jong embryo ja, is er nog van alles gaande. Uh, is er weinig uh, verdedigingsmechanismen... Om, om deze stoffen af te breken en uit te scheiden. Dus het is eigenlijk een heel gevoelig levensstadia... voor, voor stoffen die, die een, een soort van hormonale werking kunnen hebben... Want het werkt in op de hormonen. En die hormonen, ja, daar, daar hangt natuurlijk van alles van af. Bijvoorbeeld ook de vraag weer uh, of, je, of je makkelijk dik wordt of uh, makkelijk ja. mager blijft. Ja, absoluut. absoluut. We weten dat de hersenontwikkeling hangt van hormonen af. Maar ook alle uh, metabolen, uh, systemen hangen eigenlijk van, van het systeem af. Wat eigenlijk gewoon een uh, systeem is van hormonen. En heel veel ziektes hangen ook van hormonen af. Absoluut. En we zien in de laatste 40 jaar een enorme toename van endocrine-gerelateerde ziektes, zoals obesitas, diabetes... hart- en vaatziekten, uh, neurologische afwijkingen, kanker. Het is eigenlijk uh, een enorme toename... die we niet alleen maar aan, aan veranderen, veranderende genen kunnen toeschrijven. We weten dat het milieu wel een rol speelt. En ik denk dat toxische stoffen ook een rol... In, uh, in het ontstaan van dit soort ziektes speelt. Maar dit wordt, wordt ingewikkeld onderzoeken. Want we hebben het over uh, kleine hoeveelheden... Toxische stoffen en dan het effect op uh, kinderen van uh, wezens die die toxische stoffen binnenkrijgen. Ja. Dus om dat te onderzoeken is dat vrij ingewikkeld, denk ik. Het kan, het kan. We proberen het uh, echt uh, op een, uh, zoals ik zei, op, op uh, met meerdere methodes aan te pakken. Dus eigenlijk in het laboratorium kunnen we stof per stof kijken van wat gebeurt er bij die lage concentraties... In een proefdier of in een... We hebben hele mooie modellen waar, waarbij we bijvoorbeeld vetcellen in kweek brengen. We kunnen kijken in een, in een petrischaaltje, schaaltje eigenlijk of vetcellen worden gedifferentieerd door de toediening van dit soort stoffen. Maar we doen dus ook, zoals ik zei, studies met, met, met, met cohorten van moeders en kinderen door Europa. Die, die een beetje moedermelk afstaan of een beetje nabelstrengbloed. Zodoende kunnen we kijken naar de concentraties tijdens de zwangerschap. En we kunnen deze kinderen uh, in de tijd volgen. dan ontstaan er inderdaad uh, bepaalde ziektes die geassocieerd zijn met een, uh, een prenatale blootstelling aan stoffen. U bent uh, uh, gespecialiseerd in vissen. U doet ja. ook onderzoek op uh, obesitas bij, bij vissen. Dat, dat vond ik wonderlijk, want <laughs> ja, ja, soms heb je een dikke vis en soms een dunne vis. Maar ja. kun je dat ook echt zo onderzoeken als bij de mens werkt? Van, van uh, Nu heb ik een dikke vis en nu gaat hij afvallen? Ja. Ja, ik moet zeggen, het onderzoek met, met, uh, met de vis is nog in de, in de kinderschoenen. Maar het mooie van het, het zebravismodel die ik uh, gebruik... Is, um, is dat het vroege ontwikkelingsstadium van een zebravis... veel overeenkomsten heeft met de vroege ontwikkeling... van een hogere gewerveld organisme, zoals de mens. En, en bij een zebravis kun je heel goed kijken... naar welke genen betrokken zijn bij bepaalde uh, functies... tijdens de ontwikkeling en of dat zich uit in een ziektebeeld... Dus ik kan met een klein visje echt kijken naar de allergevoeligste alle mechanismen op celniveau. Welke genen worden veranderd. En kan, kan ik dan vervolgens bij de mens kijken of dat ook het geval is. Dus het is echt een mooi model voor de mens. En, uh, ja, Het ziet er heel erg anders uit in vis, dat klopt. Maar, maar verbazendwekkend uh, zijn er veel overeenkomsten. En het werkt, ja. Het is bekend van uh, studies naar kinderen die zijn geboren in de hongerwinter... dat wat er gebeurt in, in je hele vroege jeugd en zelfs voor je geboorte... dat dat heel veel invloed heeft op uh, je latere functioneren. Ook als het gaat over obesitas ja. En, ja. en over uh, hoe je je spijsvertering werkt. Ja. Durft u al te zeggen dat het zo is dat uh, blootstelling aan kleine hoeveelheden... toxische stoffen voor de geboorte invloed heeft op of iemand later dik wordt of niet? Ik moet zeggen, uit onze eigen studies... Uh, we al zien dat er een uh, duidelijk verband is... tussen uh, blootstelling aan uh, een bepaalde groep van toxische stoffen... de polychlorbifenilen. Dat zijn uh, verboden stoffen maar die dus nog steeds dus niet meer gebruikt worden. Maar omdat ze zo stabiel zijn, nog steeds in, in het milieu zitten en, en in ons. Die PCB's, we, we hebben een duidelijk verband gevonden... in een, een enorme epidemiologische studie met ruim 7.000 kinderen. Uh, dat die... Uh, de PCB's gecorreleerd zijn met een lage geboortegewicht. Dus die relatie vinden we, ook. vinden we dus al. En als je denkt aan de hongerwinterkinderen, eigenlijk ook al een lage geboortegewicht hebben. Ja, kun je denken van nou, deze hongerwinterkinderen die hebben later verhoogde kansen op bepaalde ziektes, zoals obesitas een hart- en vaatziekte. Is dat ook het geval uh, met deze kinderen in de huidige generaties, die ook kleinere geboortegewichten hebben? We weten dat nog, nog steeds niet uit mijn eigen studie, uh, omdat de kinderen worden nog steeds gevolgd. Maar er zijn uh, talloze epidemiologische studies al in de literatuur die dat wel uh, laten zien. Dus ik denk persoonlijk dat er iets aan de hand is met, met het blootstelling, het vroege blootstelling. En wel moet ik zeggen als wetenschapper dat er ook studies zijn die dat de tegendeel bewijzen, dus het is... Het is nog gaande. Het is nog gaande. Maar, gaande. maar u zei, dit, dit gaat om een, een, een gif dat al lang verboden is. Maar dat ja. omdat het nou eenmaal ooit gebruikt is, nog steeds uh, rondswerft. Ja. Wat kun je dan doen, als je uh, bijvoorbeeld uh, zwanger bent... Ja. om te voorkomen dat jouw kind toxische stoffen binnenkrijgt? Je kan moeilijk negen ja. maanden binnen blijven. Ja. Nou, ja, en zelfs al blijf je ja. binnen. Blijf je binnen ja. ja, het is ontzettend lastig. Je, je kan niet alles... Uh, uh, uh, uh. Ontwijken. Je kan niet alles ontwijken. Wat we, wat we wel kunnen doen is zeggen... we kunnen bepaalde voedingsadviezen geven. We weten dat er bepaalde voedingsmiddelen... hogere uh, gehalte zijn van, van bepaalde verbindingen... zoals de PCB's. en dat, dat is bijvoorbeeld vette vis. En we kunnen duidelijke adviezen geven van zwangere vrouwen. Dat zou je wel moeten vermijden. Er moet echt want een limiet zijn op de hoeveelheid. Er zijn. Andere wetenschappers zeggen juist altijd... dat je heel veel vette vis moet eten. Maar uh, zwangere vrouwen moeten dat dan net even niet doen. Ik denk dat dat uh, in, in, vanuit mijn oogpunt kun je beter niet, niet doen. Dan kun je kijken of je een, uh, een schonere vorm van, uh, van die omega 3 vetzuren uh, uh, binnen kunt krijgen... dan, uh, dan weer het eten van vervuilde vis. Uh, in, uh, wat, wat we ook kunnen doen, wat ik ook heel graag wil zeggen... is uh, zorgen dat de, de veiligheidscriteria uh, scherp genoeg zijn. Dat wil zeggen, de, de, de doseringen die toegestaan zijn in ons eten dat die gewoon heel, heel scherp zijn. En het geldt ook voor vlamvertragers in kleding en, en al dat soort dingen absoluut. en verpakkingen. Ja. Borstvoeding, hoe zit het daarmee? Want via de borstvoeding zou je dus ook uh, stoffen binnen kunnen krijgen als, uh, als zuigeling. Absoluut, absoluut. De, de borstvoeding is eigenlijk de, een van de, grootste, is de grootste bron, kan ik eigenlijk zeggen, van, want, want, uh, van de stoffen die in het vet oplossen. Dus heel veel van deze toxische stoffen. Uh, worden dus van moeder naar kind uh, overgedragen via de borstvoeding. Maar we, we kregen eerder in de uitzending het advies om uh, vooral borstvoeding uh, te geven. Ja. ja. Maar u zegt ja, van ja, maar daar zit juist ook al ellende in. Ja, er zit heel veel ellende in. En dat uh, probeer ik dan inderdaad uh, te voorkomen... doordat uh, tijdens de zwangerschap uh, gekeken wordt naar het dieet. Uh, ik zou niet zeggen niet borstvoeden. Ik denk dat de voordelen van borstvoeden nog steeds... Uh, hoger wegen dan de, dan de nadelen. Maar wat we wel zien is hoe langer een vrouw borstvoeding geeft... hoe meer um, de bodyburden, dus de hoeveelheid toxische stof in het kind, uh, ophoopt. Dus er is een bepaalde optimum. en um, We hebben een, uh, een collega's in Noorwegen... waar vrouwen vaak tot twee jaar lang borstvoeding geven. Dat we duidelijk zien dat, dat, dat de voordelen eigenlijk niet meer... Uh, Juist, dus, meer, meer zijn dan de nadelen. En wel zou, borstvoeding, ik... maar niet, niet, niet te lang. Niet uh, eeuwig lang. Want het... Clara Belzer, kunt, kunt u daarmee leven? Wel borstvoeding, maar niet te, niet te lang? Ik, ik denk, um, als ik, ze geeft ook een voorbeeld Dat is Scandinavisch land. Dat is ook wel met uitstek een land waar heel veel vis gegeten wordt, natuurlijk. Ja. Dus, ja, ik denk inderdaad het juiste dieetadvies en dan wel borstvoeding. Want ik weet niet wat er in, wat het alternatief dan is. He? Of dat dan beter is. Ja, ja, of, of, of die, in die melk uit die pakken, uh, of daar niet alsnog allerlei andere ellende in zit. Dat klopt. Um, maar Nogmaals, ik zeg, tot zes maanden zou ik er zeker een voorstander zijn van exclusief borstvoeding. En daarna is het echt de, de vraag van, uh, begin maar met, echte, met, met eten, met andere voeding. En zorg dat die voeding zo schoon mogelijk is. En dat is dan ook aan, aan onze overheid ook uh, wat mij opviel in de oratie, u noemt bijvoorbeeld DDT. Dat was begin jaren zeventig, was daar heel veel over te doen en eind jaren zestig. Het duurt heel lang voordat we kunnen aantonen wat precies de effecten van stoffen op mensen zijn. Is het eigenlijk niet zo dat, dat jullie in, in dit vakgebied noodgedwongen altijd achter de feiten aanlopen? En de wetgeving daar weer achteraan hobbelt? Ja, Heel vaak, heel vaak, helaas. En we, um, ja, daarom is het voor ons heel erg belangrijk dat er een nieuwe wetgeving is, sinds een paar jaar. Wat, zorgt, wat eist dat de industrie zelf verantwoordelijk is... voor de veiligheid van, van de eigen stoffen. Dus dat die stoffen goed getest moeten worden... voordat ze op de markt gaan. Dus van tevoren moeten moet er uh, um, bepaalde eisen aan voldoend worden. Terwijl in het verleden uh, was het de verantwoordelijkheid van, een, van de overheden... om te zorgen dat stoffen veilig zijn nadat ze de markt al op waren. Dus dat het, lijkt dus, me Dat is nou een, een, een soort van a, a priori-check... Uh, maar we zijn als, als toxicologen ook steeds meer bezig... om stoffen op betere manieren te testen en te screenen... zodat we beter de effecten in kaart kunnen brengen. Maar we lopen heel vaak achter de feiten aan, helaas. Hartelijk dank en veel succes met het uh, verdere onderzoek. Juliette Leckler, mil milieutoxicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit. We gaan verder met dank de rubriek wel. Post. In die rubriek bieden we de luisteraar gelegenheid om een vraag in te dienen. Iets waar ze al heel lang mee rondlopen, waar ze nooit het antwoord op hebben kunnen vinden en waar ze toch nog steeds over tobben. Van hoe werkt het nou? Labyrintradio.vbro.nl. Jente Kramer, goede avond. goedenavond. Goedenavond. Wat was, wat was je vraag? Nou. Um, ik was een keer in een jointje aan het draaien en dat ging allemaal moeilijk. En een vriend van mij die had wat, wat cleffere handen. Die, die deed het altijd razendsnel. Uh, en mijn vraag is, waar ik nooit ben uitgekomen. Hoe komt het dat je handen veel en veel stroever zijn wanneer ze een heel klein beetje vochtig zijn? Dus, dus waarom een jointje draaien moeilijker gaat met, met uh, niet klamme handen? Is dat de vraag of gaat het over de samenstelling van, uh, van de handflora uh, uh, en fauna? Ja, over de handflora en fauna. Maar dus ook waarom een deksel open draaien met, met net wat vochtige handen makkelijker gaat. En hoe het dan ook komt wanneer je handen echt nat zijn, die vlieger weer niet opgaat. Nee, want dat, dat lijkt me vrij logisch. Dat je met natte handen niet iets kunt draaien als, als shake of joint, toch? Ja. ja. Dan wordt dat papier het, Ja, als het heel licht vocht is, dan gaat het weer heel makkelijk. Dus waar komt dat door? Emiel van der Heijden is hoogleraar wrijvingsleer van de huid in Twente. Goedenavond. Goedenavond, meneer van der Heijden. Ja. U, u heeft de vraag gehoord. Uh, barst maar los, wat is de antwoord? Ja, euh, nou we waren ons bezig in NGW met het uh, vakgebied triologie. Dus eigenlijk alles wat samenhangt met wrijving, slijtage en smering. In dit geval uh, gaat het dus over, over wrijving en smering. Hè. Is, uh, uh, en dan met name uh, zijn we in SGB bezig met uh, de rol die wrijving speelt in de tastzin. Nou, dat, in, in dat geval, in dit geval uh, uh, heeft dat enige uh, raakvlak met uw uh, uh, vraag. Uh, yeah. Want daar ook uh, voor de tas in gebruik je, je vingertoppen om uh, contact te maken met een ander uh, loopvlak, zouden we zeggen. Uh, nou, de, de reden waarom de wrijving uh, toeneemt als je, hand, je vingertoppen wat klam uh, uh, ja, zijn, zeg maar, hydrateren, de bovenste laag, is dat uh, de toplaag van de huid wat zachter wordt. En op het moment ja. dat die, die laag wat zachter wordt, is het, uh, het ware contactoppervlak met het tegenloopvlak wat groter. Waardoor de twee uh, wrijvingstermen, ploegen en uh, uh, adhesie, uh, ja, toenemen. Dat is eigenlijk heel in het kort het antwoord op de vraag waarom, uh, naarmate je, je vingers wat, wat klammer zijn, uh, wrijving toeneemt. Maar u zei, wacht even, u zei, u zei volgens mij twee dingen. Aan de ene kant, de, de tastzin neemt toe. Dus je voelt gewoon wat beter wat je, wat je nee, doet. Nee, nee, nee. nee. We zijn, wat we in Twente bezig zijn te onderzoeken, is uh, in, in hoeverre, dat is dus lopend onderzoek, in hoeverre je met wrijving, uh, welke rol wrijving speelt in de tastzin. Ja, dat is een, een net iets anders, uh, uh, uh, waarbij zeg maar, um, door wrijving de spanningstoestand net onder je huid wat verandert, waardoor je ook wat anders voelt. Maar in dit geval gaat het echt over een uh, wrijvingsverhoging. Uh, en, en die komt uh, vooral omdat uh, de, de toplaag van de huid, de stratum corneum, uh, wat zachter wordt. Oké, okay, maar, maar het zou ook de, iets de, met die tastzin te maken kunnen hebben, dat je gewoon wat minder klunzig wordt omdat je, dat je vingers gevoeliger zijn. Ik denk wel dat wrijving uh, een uh, rol speelt in hoe je iets beleeft, hoe je iets uh, uh, waar kunt nemen. Um, nou, en het zou een hypothese kunnen zijn dat je bij uh, lagere wrijving minder voelt, maar in, in dit geval is het ook aantoonbaar uh, lager op het moment dat je um, handen heel erg nat worden en aantoonbaar hoger op het moment dat je, je handen wat klam zijn. Heeft u, nog uh, meten? Heeft u deskundig advies voor alle luisteraars die nu een joint zitten te draaien? Nee, helemaal niet. Nee. Ja. nee. Oké, okay. dank voor de toelichting. En Jente Kramer, dank voor deze opmerkelijke vraag. Als u ook een vraag heeft, iets waar u al tijden over topt... schroom niet ons te melden. labyrinthradio.nl. Het lijkt een stuk ongebruikt land tussen twee snelwegen... maar voor archeologen was het een prachtfonds... die jarenlang millimeter voor millimeter is onderzocht. Een rij graven van rijkuits uit de prehistorie... 2800 jaar oud maar liefst. Er is een boek verschenen over uh, dit onderzoek... Transformation Through Destruction. En de archeologen doen daarin verslag... van uh, de bijzondere opgravingen die ze al daar gedaan hebben. David Fontijn is hier in de studio. Hij is projectleider van, dit, uh, van deze opgravingen. Hartelijk welkom. K kunt u uh, allereerst het, het gebied beschrijven? Want jullie hebben daar heel lang gewerkt. Hoe ziet het daaruit? Ja, ik moet je voorstellen: het zit ingesloten tussen een aantal snelwegen direct in het zuiden van Os. En heel veel mensen zullen ongetwijfeld langsgereden zijn. Het was heel lang een, een, een afgesloten bos waar eigenlijk alleen maar mensen met criminele intenties kwamen. Dat is een berucht gevaarlijk plekje. Maar op een gegeven moment toen ze er een, een afrit uh, gemaakt, een nieuwe afrit. En toen is eigenlijk het hele terrein uh, ja, op de schop gegaan. En dat was ook de reden dat, zeg maar, weer opnieuw ontdekt werd dat daar dus hele grote grafheuvels uh, lagen uit de verre prehistorie. Wat doe je dan als archeoloog? Je, je krijgt te horen dat er heuvels zijn, dat het misschien wel grafheuvels zijn... Je... Hoe begin je met zo'n onderzoek? Nou, Het eerste wat we probeerden is om eigenlijk gewoon alles zo te laten liggen... zodat het zeg maar over duizend jaar nog zou zijn. Maar dat bleek niet mogelijk. Het moest echt ook uh, onderzocht worden, omdat het gewoon zou verdwijnen. En um, we hebben het eerste wat gedaan, hebben we het hele terrein uh, zeg maar, in kaart gebracht... met een aantal van die niet-destructieve methodes... waarover net ook al een uh, berichtje was. Maar ook met uh, allerlei verkenden, door hele kleine ja, proefputjes te gaan... hele smalle sleufjes. En later, toen bleek dat, uh, dat het dus echt... Uh, was wat we, wat we dachten, en eigenlijk nog veel mooier. Toen was het ook echt noodzakelijk om, uh, om een aantal van die heuvels... helemaal te onderzoeken, omdat ze gewoon alle vondsten... eruit allemaal zouden gaan verdwijnen. Wat was het moment dat jullie wisten, dit is een grafheuvel? Nou, was dus al, dat was in de jaren 60 al eigenlijk Ja, dat was in de jaren 60 al, al eerder. Eh, ook uit Leiden waren er ook al archeologen geweest. Die hadden al twee daarvan onderzocht. En eh, daar heel, heel dichtbij is in de jaren 30 een gigantisch grote grafheuvel. En de grootste van Europa. Met een diameter van 53 meter. Die is daar ooit al opgegraven. Nou ja, eigenlijk is er een sleuf doorheen gegraven toen de tijd... En uh, daar is toen een hele rijke vondst gekomen. Dus er was wel altijd al een soort uh, aandacht voor het gebied... dat we vermoeden van de is vast veel meer. Moet je als archeoloog oppassen voor plunderaars? Want ik kan me voorstellen dat als er archeologen ergens aan het werk zijn... dat, dat er na kantoortijden... Mensen ook even komen graven. Ja, uh, alle, gra alle graven die we hadden, die zijn uh, in uh, zeer recente tijd zijn die uh, door gatgravers al doorzocht. Ze hebben dat gelukkig uh, niet zo heel goed gedaan, want uh, in heel veel gevallen is, uh, maar de belangrijkste resten gewoon nog uh, aanwezig. Maar uh, ook tijdens onze opgraving is het een terrein geweest waarbij uh, s'nachts uh, gewoon mensen ja, uh, toch op het terrein kwamen om daar uh, allerlei spullen proberen weg te halen. Is dat te voorkomen? Nou, eigenlijk is dat heel moeilijk. Want je moet, dan, uh, ja, je moet dan een enorm hek omzetten en bewaking of wat dan ook. Maar dat... Of een tentje en er gewoon blijven slapen. Ja, dat, dat hebben we ook al een keer gedaan. Ja. Maar in dit geval uh, is het uiteindelijk uh, goed afgelopen hoor. Wat vind je dan zoal nog in zo'n grafkelder? Nou, wat je moet voorstellen van... wij. Zo gaf heuvel, eigenlijk. Ja, ja, dat wisselt enorm. Kijk, in de meeste gevallen zitten er... Het, waar we onderzoek doen is naar informatie over mensen uit het verleden. En dan moet je vrijwel nooit voorstellen dat er gigantisch mooie dingen... als goud en zilver en dat soort zaken naar voren komen. Dat is allemaal dat is nou mythes. Maar het gebeurt heel, heel soms wel eens een keer. En wij hebben nou zo'n geval gehad... waarbij eigenlijk een, in het centrum van de heuvel konden we reconstrueren... Eigenlijk hoe de hele sequentie van begravingshandelingen is geweest op die plek. In dit geval uh, blijkt daar een hele grote brandstapel te zijn gebouwd, waarop een hele belangrijke man moet zijn verbrand. En de resten van die brandstapel zijn bewaard. En bij die brandstapel zijn allerlei objecten gelegd. Er zijn dingen uit elkaar gehaald en kapot gemaakt. En vervolgens is dat heel keurig net afgedekt door heideplaggen. Van plaggen van een heide die, die de omgeving daar lag. En die hebben ze daar een soort legosteentjes over die plek heen gebouwd... totdat er een hele grote grafheuvel lag. Kapot gemaakt, zei je. Dat, dat is vreemd. Je, je neemt objecten mee, het graf in... maar dan worden ze eerst nog eventjes kapot gemaakt. Ja, dat is ook heel vreemd. Dat vonden wij in instantie ook uh, heel raar. Omdat alles wat we hadden, was ze in stukjes. En we hadden bijvoorbeeld te maken met uh, waarschijnlijk iets van leer... waar, waar meer dan nou, duizend kleine krammetjes op zaten, bronzen krammetjes... die hele mooie versieringen aangaven. En die hebben vermoedelijk op een juk gezeten, wat bij een wagen hoort. Maar we denken dat dat daar ook af is gehaald... in dubbel is gevouwen en neer is gelegd. Er waren bronzen ringen die in tweeën waren gezaagd. En er lag maar één helft. En die andere helft die was er ook echt niet, dat weten we zeker. En we begrepen dat eerst niet. Voor ons gevoel, als je iets kapot maakt, is het afval en is het kapot. Maar het was zo zorgvuldig gedaan. En we wisten ook zo zeker dat op deze plek op een gegeven moment... dat alles wat er uh, was, ook echt alles was wat door mensen was achtergelaten... dat we op een gegeven moment alleen maar konden concluderen... dat mensen dit heel doelbewust hebben gedaan. En dan hebben we een heel groot onderzoek gedaan in, uh, ja, in het noorden van Europa... naar allerlei vergelijkbare graven. En zagen we eigenlijk steeds dat dit was wat die mensen hier deden. Dat ze bijzondere voorwerpen uit elkaar haalden, vaak ontmantelden, braken... en dan alleen maar stukjes daarvan in het graf stopten. En nu begint het moeilijkste van archeologie. Althans, dat lijkt mij. Je vindt objecten en dan moet je op basis van die objecten iets vertellen over het leven van degene die ze daar heeft achtergelaten. Hoe doe je dat? Nou, dat is ook niet zo makkelijk. Maar het begint eigenlijk met, uh, denk ik, een uh, hele belangrijke eerste stap. Is dat je realiseert dat je te maken hebt met mensen die uh, in alle opzichten eigenlijk net zo waren als wij. Maar van een hele, andere, een hele andere cultuur hadden. En dat we dat dus niet zomaar op onze manier moeten kunnen. Uh, kunnen benaderen. Nou is het uh, een tweede stap, is om heel serieus te nemen wat die mensen daar gedaan hebben. Op het moment dat ik dan aan bezoekers liet zien: van kijk, hier liggen de resten van de brandstapel, en er liggen allemaal kapot gemaakte spullen, en er mensen, ja, gewoon een soort afvalhoop. Maar dit is een afvalhoop waarmee mensen dus een, een, een terrein ter grootte... van een halve voetbalveld hebben afgeplacht... om daar een enorme grafhevel te bouwen. Dus blijkbaar was dat wat wij als een afvalhoop zien heel erg belangrijk. Als je dan ook verder gaat zoeken, liggen er ook botten van die persoon... liggen er ook keurig tussen. Die hebben ze gewoon laten liggen. Dus al die handelingen die zijn voor hun waarschijnlijk heel erg relevant geweest. En dat is dus het eerste stap, dat je dat serieus gaat nemen. En dat je daar eigenlijk gaat kijken, hebben ze dat misschien niet op andere plekken ook gedaan? En zoals in dit geval ook bleek te zijn. Dan, dan weet je dus uh, dat ze dingen meenemen het graf in, eigenlijk. Of, of dingen mee de dood in, zou je ook uh, kunnen zeggen. Dat ze die eerst kapot maken. Laten we eerst even kijken wie, wie er eigenlijk liggen. Want we hebben het over 2800 jaar geleden... Uh, wat, wat kunt u zeggen over degene van wie deze graven waren? Nou, eigenlijk, lig, er liggen dus een, verschillende grafveuvels. Er liggen er drie hele grote, die echt uh, twee of drie keer zo groot zijn als de rest. En er liggen een heleboel kleinere. Nou, het, we hebben het nou eigenlijk vooral over die hele grote. En in al die grote, eigenlijk in twee daarvan, daar ligt een, uh, het lichaam van een man een volwassen man die, uh, die verbrand is, die is gecremeerd... maar al zijn botten zijn daar nog uh, zijn van bewaard. En er is nog een andere grote heuvel en die is heel erg curieus... want in het midden van die heuvel ligt maar één stukje bot. Ook van de mens, zeker weten, dat is ook verbrand. Maar dat is het enige wat er is. En Het bot ligt op een hele grote verbrande houten plank. En die houten plank komt van een hele, van een oude eik. En die eik is meer dan twee meter in diameter geweest. Dus dat, is een, uh, dat moet een hele bijzondere eik zijn geweest... die in een heidelandschap stond waarschijnlijk. En dat, en dat was het. Maar, maar kun je dan uh, zeggen, bijvoorbeeld ook aan de hand van, de, van die objecten... die zijn gevonden, waren dit rijke mensen? Nou, um, je moet je voorstellen, de dode begraaft zichzelf niet. Die dode wordt door andere mensen uh, ja, op een bepaalde manier begraven. En voor die mensen was het blijkbaar heel belangrijk... dat deze persoon als enige, want dat is de enige dus... met allerlei ja, bijzondere bronzen voorwerpen en zo... en uh, elementen van wagens en paardentuig werd begraven. Dus um, dat is wel een iemand, het moet een dat. heel belangrijk persoon zijn geweest. En waarom zou je het dan eerst kapot maken? Want, want je tegenwoordig, dat las ik laatst in de krant, dat iemand was uh, begraven met een paar bijzondere flessen wijn. Ik dacht ook van ja, nogal hebberig om dat mee je, je kist in te nemen, maar vooruit. Maar, maar waarom zou je het dan kapot maken als je het meeneemt? Nou, we weten dus natuurlijk niet wat er met de rest is gebeurd. Hè? Als zo'n ring door wordt gezaagd en er laat maar één stukje het graf in, weten we niet wat er met andere stukken is gebeurd. We weten alleen dat het hier niet ligt. Maar het geeft wel te denken dat dat bij alle objecten gebeurde en waarbij het. Een van de dingen waar je aan zou kunnen gaan denken... is dat er een soort reliquieën zijn die werden uitgedeeld... en die onder degenen die die doden hebben begraven... dat die weer een stukje ervan hebben meegenomen. En het is namelijk zo, die incompleetheid geldt voor alles. Niet alleen voor uh, de objecten, maar ook voor de doden zelf. He, van een, een volwassen man heb je iets van anderhalf kilo bot. Maar van deze persoon lag maar 800 gram. Zijn schedel was helemaal weg. Dus die is meegenomen, die ligt daar niet. Dus niet alles kwam in het graf. Uit het boek blijkt dat je eigenlijk best veel kunt zeggen over deze mensen. Dat ze contact hadden met andere delen van Europa. Dat, dat, dat ze wel degelijk al uh, ver kwamen, zeg maar. Dat, dat objecten daar vandaan kwamen. Dat ze rijker waren dan we tot nu toe aan hebben genomen in, in deze cultuur. Maar kun je ook bijvoorbeeld zeggen aan de hand van het graf... want dat vind ik interessant, het gaat tenslotte over een graf. Hoe dachten zij over de dood? Nou, Hoe zagen zij het hier Kijk, we kunnen niet in hun hoofd kijken. We weten niet precies wat ze voorstellingen voorstelling had. Maar van deze personen die in deze heuvels liggen, zien we steeds... en dat, dat is ook een patroon dat we tege tegenkomen... een aantal elementen die daar een rol in spelen. Dat heeft iets te maken met wagens, vierwielige wagens... die heel mooi versierd zijn. Het heeft iets te maken met paarden, dus die die wagens trekken. Wapens zijn heel belangrijk, zwaarden. Je weet nooit wie je tegenkomt in het ja. hier bij wijze van spreken? Dus en, en vaak is er een associatie met hele grote bronzen ketels... waar vermoedelijk iets van een alcoholische drank in heeft gezeten. Dus die zijn zo groot. iets wat je uitdeelt. Er horen ook napjes bij. Dus het idee van zeg maar, een soort vrijgevigheid van drank... die je uitdeelt aan je volgelingen zou dan een rol kunnen spelen. En een soort verhaal over een dode... die vermoedelijk op een wagen naar de hemel gaat. Dat is, een, een dat is iets wat we uit Centraal-Europa ook kennen van afbeeldingen... waarbij je echt iets van een soort apotheose ziet. En het idee is, maar dat kunnen we niet bewijzen, dat zo'n soort geloof misschien ook in deze streken in Nederland ook heeft bestaan in die periode. Maar het kan natuurlijk in de archeologie, als in elke wetenschap, dat je uiteindelijk misschien wel gewoon gefopt wordt. Dat er toevallig iemand iets heeft laten, laten vallen en jullie vinden het een trekkende conclusie. Nou, dus die, die conclusie moet je inderdaad ook heel voorzichtig mee zijn, maar in dit geval is er één ding dat heel duidelijk is. Die uh, die handelingen, dat is niet iets wat één keer gebeurt... maar dat is systematisch. Dat vind je altijd onder de allergrootste grafheuvels... en dat vind je in een gebiedje wat zeg maar, in de omgeving van Os en Arnhem... en in de Belgische Ardennen alleen maar daar tegenkomt. En dan zijn steeds eigenlijk diezelfde onderdelen... die op dezelfde manier zijn behandeld. En als het zo vaak voorkomt, dan kan dat geen toeval meer zijn... van iets wat je toevallig een keer verliest. Hartelijk dank en veel succes met uh, verder onderzoek. David Fontijn, archeoloog van de Universiteit van Leiden. Dank dat u hier wilde zijn. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. En meer informatie kunt u vinden op onze website wetenschap24.nl. Reacties kunt u mailen. Labyrinthradio.nl En volgens mij zitten we ook op uh, Twitter. Weet ik niet zeker, maar... Ik ja, we zitten op uh, Twitter. Radio. En uh, volgende week, nou, dat kan ik al gezegd, zijn we er weer. Fijne avond nog.